9 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De VN wil dat er een einde komt aan de gewelddadige protesten in Irak. Secretaris-generaal Guterres roept de Iraakse regering... en de demonstranten op met elkaar in gesprek te gaan. Gisteravond deed vn gezant Janine Hennis al een oproep tot bezinning. De bloedige protesten begonnen dinsdag. De betogers zijn vooral jongeren die zich boos maken... over het gebrek aan werk, de corruptie... en de slechtwerkende stroom- en watervoorziening... Bij de protesten vielen zeker honderd doden. Ook gisteravond was het weer onrustig in veel Iraakse steden. In de VVD wordt met verdriet gereageerd op het overlijden van oud-partijvoorzitter Henry Keizer. Premier Rutte zegt dat hij een goede vriend is verloren. Hij omschrijft Keizer als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. Huidige partijvoorzitter Christiane van der Wal roemt Keizer om de manier waarop hij de VVD heeft gemoderniseerd...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 In het Vaticaan begint vandaag een bisschoppensynode over het Amazonegebied... ...waaraan bijna 200 bischoppen uit Zuid-Amerika meedoen. De synode gaat niet alleen over problemen als de grootschalige houtkap in het Amazonegebied... ...en de rechten van de inheemse bevolking, maar ook over het tekort aan priesters in de regio. De bischoppen gaan nu praten over de mogelijkheid om getrouwde mannen uit de lokale gemeenschappen tot priester te wijden...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 Welkom ja, terug bij ZFM Klassiek op deze herfstachtige zondagmorgen. Ik hoop dat u een lekker ontbijtje heeft. En wij gaan luisteren naar het eerste stuk. Het is een heel kort stukje. Uh, duurt maar 56 seconden. En de informatie om u die te vertellen, dat duurt bijna langer. Maar goed, ik, uh, u heeft er wel recht op. Dus ik vertel het u. de varia variations voor piano en orchestra. A variation uh, number two. Oftewel de variaties voor piano en orkest. Uh, en dat dat staat bij Con Brio en dat heeft niks met margarine te maken. Dora Bright was, de componiste van, was een Engelse componist en pianist. En haar oeuvre omvat werken voor orkest, piano, stem en muziek voor opera en ballet. Het stukje wat u nu gaat horen dat wordt uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Charles Peebles. En Samantha Ward die speelt piano. We'll be Nou, was dat kort of was dat kort? We gaan gauw verder met het uh, Concerto Grosso Opus 3. en een herziene versie. Uh, nummer 6 uh, in E mineur. En daaruit het vierde deel. Het Allegro. De componist is weer zo'n meneer waar je... Ja, die uh, zal wel ergens in de, in de middeleeuwen of daaromtrent geleefd hebben. Francesco Geminiani, Zo heet die man. En het wordt uitgevoerd door een gezelschap dat zich ook bezighoudt met oude muziek. En dat is het Concerto Keulen. Nu maar een beetje een uh, voorschot nemen op datgene wat er over uh, ongeveer drie maanden gaat gebeuren. <coughs> Want ja, sorry, dan is het alweer nieuwjaar. En uh, nou ja, nieuwjaarsdag, hè, u weet het, dat is altijd natuurlijk het prachtige nieuwjaarsconcert uit Wenen uh, met allemaal muziek van de Weense componisten, zoals daar zijn Johan Strauss. Nou. Um, dit is geen Weens orkest, het is niet de Wiener Philharmoniker. Maar het is wel een wals van Johan Strauss die we gaan beluisteren, namelijk Wiener Bloed. En hij wordt in dit geval uitgevoerd door de London Symphony Orchestra. En dat onder leiding van Joseph Krips. volgende stuk wat wij voor u gaan draaien, dat, daar zit eigenlijk weer een verhaaltje aan vast. Um, in dit stuk uh, zit een bekend thema of tenminste ja, als je ouder bent dan een jaar of 65, dan zou je dit themaatje uh, moeten kunnen herkennen van een vroeger radioprogramma, in de jaren 50, jaren 60... Uh, ik zeg nog niks. Ik, ik ben benieuwd of u het herkent. Ik zal u het straks na afloop vertellen wat het is. Um, maar we gaan in ieder geval luisteren naar The Dance of an Ostracized Imp. Een imp, dat is dan weer een soort mythisch wezen, met name uh, bij de Germanen. Um, het stuk is geschreven door Frederik Kurzen. of Frederik Kurzen mag ook. En het wordt uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonie Orchestra, onder leiding van Adrian Lieper. Je moet, je moet echt zo rond de, tussen de zeg maar 65 en 75 wezen. om, om dat te weten, wat ik u straks vertelde. Het was namelijk een tune van een bekend kinderprogramma. en eh, Tenminste, een klein stukje eruit. Niet dit hele stuk, maar een heel klein stukje eruit. En ja, als je vroeger eh, dus op, naar de radio luisterde, op de woensdag en de vrijdagavond om zeven uur bij de VARA, dan hoorde je altijd in de jaren vijftig, hoorde je Paulus de Boskabalter. Ja met Oehburu en Eucalypta en Salomo... en Gregorius de Das en Krakras... en noem ze allemaal maar op dat spul. Nou, dat kleine stukje... Dat, dat was dus eigenlijk gewoon toen de tijd... de herkenningsmelodie van Paulus de Boskebouter. En het was uniek eigenlijk omdat... <hdoors> Jean Delieu, de de maker daarvan, tekenaar en schrijver... alle stemmetjes... ...op de radio zelf deed. Later heb je dat op de televisie gekregen... ...toen kreeg je andere stemmen. Vond ik er ook niks meer aan. Nee, ik, ik, bij, de, bij de radio was het toch een beetje je fantasie gebruiken. En... Maar goed, daar was dit dus... Uh, ...die Dance of the Ostracized Limp. Dat was daar dus de herkenningsmelodie van. Nou, dan weet u dat ook weer. We gaan door met de symfonie nummer 4 in D-mineur, opus 120. Daaruit het vierde deel, het Largo Finale Allegro Vivace, van Robert Schumann. London Symphony Orchestra voert het uit en het is onder leiding van John Elliot Gardiner. En dan gaan we weer uh, luisteren naar een, een meneer die zijn sporen in de popmuziek natuurlijk duidelijk verdiend heeft als uh, producer van de Beatles en wat doen de Beatles nou in een klassieke uitzending nou helemaal niks want ze komen niet uh, maar wel hun producer George Martin want behalve dat hij producer was bij IMI in die talen, was hij bovendien een begenadigd hobo-wist. en hij was ook een begenadigd orkestleider en componist vooral niet te vergeten hij maakte een cd die heette van Bach tot Beatles en uh, we gaan uh, nu luisteren naar een compositie van hem de uh, prelude voor strijkers of de prelude voor strings. George Martin dus was de componist. Het orkest dat is niet met name genoemd... maar dat zal waarschijnlijk samengesteld zijn uit een aantal topmuzikanten. Een orkest van studio-muzikanten dus. Onder zijn bezielende leiding. George Martins prelude voor strings. Is mooi. Hij loopt. En um, dan kunt u nu klaar gaan staan. U kunt uw bruidskleding aandoen. Uh, trouwjurk. Uh, hoe heet het? Chaket. Met uh, bruidshoed op en zo. Want uh, u gaat trouwen. Ja, het spijt me, maar het gebeurt echt. We gaan... Uh de, voor u, omdat u al klaar staat en de ambtenaar van de burgerlijke stand er ook is, gaan wij uh, voor u de Wedding March draaien. En de Wedding March komt natuurlijk uit Lowing Green, de derde acte, scène 1. En de componist daarvan is natuurlijk Richard Wagner. Um, het wordt uitgevoerd op uw bruiloft door het Praagskamerkoor, het uh, WDR, dat is de west Westdeutsche Rundfunk, symfonieorkest uit Keulen onder leiding van uh, Semyon uh, Bitschkoff. volgende stuk, dat was ook weer een hoop uitzoekerij, want u weet, we halen onze muziek over het algemeen van internet af, want ik heb niet al die platen zelf natuurlijk. En uh, soms dan is de informatie die je erbij krijgt is echt sumeer of eigenlijk uh, volkomen onvolledig. En dan moet je dus echt uh, behoorlijk gaan zoeken om te weten wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Dat geldt ook voor dit stuk. Sonate voor Hobo en Piano, deel 1. Het arrangement is van Gerhard Kanzian en Ed Lewis. Maar de componist staat bij de officiële ding niet vermeld. Dus nou dan moet je dus even gaan zoeken. En dan blijkt het stuk van George Frederick Hendel te zijn. Het is een uh, soundtrack van Manchester by the Sea. Het orkest uh, wordt niet vermeld, uh, wat er meespeelt. En uh, we gaan dus luisteren naar deze twee heren, Ed Lewis en uh, Gerhard Kantian. En die voeren het uit. Thank <laughs> you. nu weer luisteren naar zo'n compositie die je kunt rekenen tot eh, ja, music for the millions, om het zo maar te zeggen. Echt zo'n populair klassiek stuk wat iedereen bijna wel kent. En wat er dan ook is eh, in heel veel verschillende varianten. Er zijn uitvoeringen voor orgel, er zijn uitvoeringen voor symfonieorkest, maar nou, er zijn er zoveel. En wij gaan nu luisteren naar een arrangement voor koperensemble. ensemble. Dat is ook weer iets heel anders. Hoofdinstrument is de trompet en daarom heet het stuk ook de Trumpet Voluntary en de componist daarvan is Jeremiah Clark. De Michael Laird Brass Ensemble die gaan het uitvoeren onder leiding van Peter Herford. Lakme, eerste acte, vient Malika, flower duet, van Leo Delibes. En nou is er een, uh, toch ook hier, hier weer zoiets van... Ja, oké. Okay. Er staan een heleboel medewerkers. Maar wie er nou eigenlijk uh, zingen... Dat kan ik u helaas niet vertellen. Misschien bent u zoveel expert in sopranen en vrouwenstemmen... dat u uh, het geluid uh, herkent. Dus als u dat dan weet wie er wat zingt... Nou, laat het ons even weten via de Facebookpagina. Dat zouden we heel leuk vinden. Um, het zou dus kunnen zijn... Dame Joan Sutherland... Montserrat Caballé, Kiri Tekenawa en het, het orkest wat ermee speelt is het Orkestre National de L'Opera de Monte Carlo onder leiding van Richard Boning. Ja, prachtig dus uh, gezongen door uh, de dames, maar wie wie is en wie het zongen, dat moeten we dus helaas schuldig blijven. Maar misschien herkent u ze wel en nogmaals mocht u ze herkend hebben, uh, dus of Tiri, uh, Kiri Tekanawa of uh, John Sutherland of... Uh, die andere dame, uh, Montserrat Caballé. Uh, Mochten ze herkend hebben, nou, laat het ons even weten. Hè? Dan weten wij het ook. We gaan verder naar de Appalachian Spring, deel 7. En het doppio movimento. Nou, wat het, allemaal, wat het allemaal betekent, dat weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit. Het is wel van Aaron Copeland, een man die uh, wel vaker in ons programma voorkomt. Ook onder andere weer de componist van de fanfare voor A Common Man, waar de uitzending altijd mee begint. En in dit geval wordt zijn stuk uitgevoerd, de Appalachian Spring, door New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.